That's the way to do it. That's the boy whose name is That's the Macarena que tu cuerpo espa'ar la alegría y cosa buena alla tu cuerpo alegría macarena e ¡Eh, macarena alla tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena alla tu cuerpo alegría macarena e ¡Eh, macarena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 Tijdens zijn bezoek aan Marokko spreekt heers Balin ook over verdere ontwikkelingen op het gebied van naam- en familierecht en over adoptie. De Zweedse premier Rijnveld wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. De alliantie won volgens de voorlopige uitslagen 173 van de 349 zetels. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. De rood-groene oppositie krijgt zo'n 43% van de stemmen. Nieuw in het Zweedse parlement is de rechtspopulistische partij Zweden-Democraten. Deze partij zet zich af tegen het liberale Zweedse immigratiebeleid... en bestempelt de islam als grootste naoorlogse bedreiging voor het land. Premier Rijnveld heeft herhaald dat hij niet met de Zweden-Democraten wil regeren.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 Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, CZ. Zandvoort en zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. VFM al twintig jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. You get a shiver in the dark, it's raining in the park but meantime. ZALTEN Zie ik 20 jaar. Zie ik in Zandvoort En jij bent erbij, Z M. If I goost ghost I'd Hunt Your House en hang out in your raptors. You could be my Mister Adams. I could through my afterlife of the unexplained. I walk through your walls, lift you, on my chains. Yes, I will. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh. And if I were a snake, I'd be a constrictor. Slicker than oil. I'd entice you with my snither Unfold hypnotize you with master my... Yours